in die illegale zinners. Er werd een grote antenne op het dak gezet... en dan gingen meer gewoon uitzinnen. We noemen het Radio Piraten. En uit die tijd is dit een nummer. We de single van One Way en Let's Talk About Sex. Welkom terug bij Zalvoet op Zaterdag. We zitten alweer in uur drie. En ook het begin van de kwalificatie Formule 1 in Frankrijk. En wat gaan we in uur drie allemaal doen, albert -Jan? Nou, we gaan natuurlijk met één oog kijken naar die kwalificatie... daar op het circuit van Paul Ricard... waar het op dit moment droog is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 so long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 zou je liefde willen geven en met je samen willen leven Binnen jou vertrouwen en dan manzinnig van je houden Maar ik weet niet hoe Oh, ik weet niet hoe Oh, ik weet niet hoe Ik weet niet hoe, ik weet niet hoe, ik weet niet hoe Ik niet hoe. zou je overstelpen met mijn cadeaus als dat zou helpen Maar ik weet niet hoe, ik weet niet hoe.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 Ik weet niet hoe, oh ik weet niet hoe, oh ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen winnen door de Sahara te ontginnen, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ook zou je willen smeken, het van de kans op maar ik ben ik niet hoe. Dat was weer een uh, leuk blokje van twee zo van uh, ZFM voort. Als eerste hoorde je de grote van Barry White. Gevolgd door uh, be be be Ben Nijman. En uh, ik weet niet hoe. Uh, ja, de Grand Prix van uh, Frankrijk. Uh, dit weekend gaan we uh, momenteel uh, de kwalificatie. Q2, Hamilton 1, Vettel 2 en Rijkonen 3. Maar jij vertelt, uh, het is nogal chaos uh, op de wegen rondom het uh, circuit.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 En dat was hem, de zullige single van Matthew Wilder en Break My Stride. Juist ja, zo dadelijk het gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar CFM.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 is weer verkrijgbaar, De Nieuwe Haring. En vandaar het uh, gedicht van de dag, inderdaad ook uh, opgedragen aan De Nieuwe Haringen. En die komen allemaal uit uh, de zee. Ja, ze zijn er weer uitgehaald he. uit de zee. De nieuwe haring. En vandaar ook het uh, gedicht van de dag. Uh. Ja, ondertussen is weer iemand het haasje Altijd dezelfde <laughs> trouwens. <laughs> Ik zei het je toch, uh, Albert-Jan. ja okay. we het over croissant. Ja. Wie gaat, uh, in Q3 gaat hij er, uh, eruit. En op dat moment uh, staat Verstappen nog op een vierde plek tijdens Q3. Met een 5 Ricciardo. Maar ja, nu, de, nu, nu de rode vlag. Dus dat is dus even de sessie wordt gestopt. Dus wij kunnen de, de, de ontknoping daarvan net niet meer meenemen in dit programma. Bijna op 5 uur begint natuurlijk uh, de wedstrijd uh, tussen Korea en Mexico. Dan hebben het over het WK voetbal. En de klapper van de dag, dat wordt natuurlijk om 8 uur Duitsland tegen Zweden. Wij en, gaan er klaar voor zitten. Dat wordt een knaller. Maar Helemaal goed. goed. En morgen natuurlijk de race om 4 uur, 8 minuten over, 4. 10 minuten over 10 vier. 10, 10 minuten over vier. Tien minuten over vier. En natuurlijk live te volgen via diverse sportkanalen. Uh, voor ons is het er weer op.